Van der Linde met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson stuurt twee marineschepen naar het eiland Jersey voor de Franse kust. De schepen moeten de situatie in het kanaal in de gaten houden... nu een conflict tussen Britse en Franse autoriteiten over visserij uit de hand dreigt te lopen. Afspraken over wie waar mag vissen staan sinds de brexit onder druk. Franse vissers voelen zich tegengewerkt en om die reden dreigt een Franse minister de stroom af te sluiten op het Britse jersey. Londen noemt dat dreigement onaanvaardbaar. Studenten en de studentenvakbond eisen het vertrek van de directeur en de hoofddocent van het modeinstituut Amfi. Dat is nodig voor een cultuuromslag binnen de Amsterdamse modeschool, schrijven de partijen. Via het Parool en NRC kwamen de afgelopen maanden verhalen naar buiten over een onveilige werksfeer en een angst- en zwijgcultuur op de school. De Verenigde Staten staan achter een voorstel om patenten op coronavaccins tijdelijk vrij te geven. Andere producenten zouden dan ook vaccins kunnen produceren. De VS was tot gisteren, net als de EU, tegenstander van het vrijgeven van patenten. Andere landen vinden dat vrijgeven de beste manier is om het vaccintekort aan te pakken. Twee Amerikaanse toeristen zijn in Italië tot levenslang veroordeeld voor de moord op een politieman. In 2019 stak een van de Amerikanen een agent dood na een uit de hand gelopen drugsdeal. Toen ze geld probeerden terug te krijgen van een dealer die hen nep drugs had verkocht, doken er twee undercoveragenten op. De Amerikanen zeggen dat ze door twee mannen werden aangevallen en handelden uit zelfverdediging. Ze zouden niet hebben geweten dat het om agenten ging. Een andere agent die erbij was ontkent dat en zegt dat zij zich identificeerden. De Amerikanen hadden een groot mes bij zich en de undercoveragenten waren onbewapend. Het weer nog, opklaringen vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen lokaal wat regen, in het noorden kans op zon. Het wordt 10 tot 12 graden.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 A leave a little love for me. Oh yeah. leave a little love for me. Leave a little love for me. Come on.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 respect you when I'm cleaning. Come on, respect you when I'm working. Oh, share with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 Ja, fm You don't break van mij voor. you. Na na na I'm gonna leave you. Na na na Even if I'm not here to stay, I still want your heart my for oh, C -E M Come around and spend the night You know you do it.